Na net wel met het NOS-journaal. De eerste najaarsstorm heeft op verschillende plaatsen overlast veroorzaakt. Vanuit vrijwel heel Nederland kwamen vanmiddag en aan het begin van de avond. tientallen meldingen van stormschade bij de brandweer binnen. Vooral over afgewaaide dakpannen en omgewaaide bomen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Over de omvang van de schade is nog niets bekend. Ook het treinverkeer ondervond hinder door bomen die over het spoor waren gevallen. En de avondspits was volgens de ANWB iets drukker dan normaal. De Constantijn Huigensprijs gaat dit jaar naar kunstenares Joke van Leeuwen. Van Leeuwen schrijft boeken voor kinderen en volwassenen en illustreert die zelf. De tekeningen vormen volgens de jury een onlosmakelijk deel van haar werk. Woord en beeld gaan een vrolijk gevecht aan of vallen in elkaars armen, schrijft de jury. De jaarlijkse Constantijn Huigensprijs van de gemeente Den Haag, 10.000 euro, ging eerder naar onder andere Helle Hazen en Arnon Grunberg. VN-gezant Brahimi zegt dat de situatie in Syrië nog altijd heel slecht is... en hij ziet voorlopig nog geen oplossing. Hij zei dat in de Veiligheidsraad bij zijn eerste rapportage. Hij wil gaan werken aan een concreet vredesplan... omdat hij wel ideeën zegt te hebben. Welke, zei hij niet. Maar eerst moet hij weer op reis naar Syrië, zei de nieuwe gezant Brahimi. Op de luchthaven van Philadelphia is een Amerikaanse stoerdes betrapt met een revolver in haar handtas. Ze zei dat ze vergeten was dat ze het vuurwapen bij zich droeg toen ze aan boord wilde stappen van haar vliegtuig. De revolver was geladen, hij ging per ongeluk af toen een politieagent hem onschadelijk probeerde te maken. Niemand raakte gewond. De stoerdes had een vergunning voor het vuurwapen, daarom wordt ze alleen beschuldigd van wangedrag. De agent die het wapen onschadelijk moest maken is teruggestuurd op cursus.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 Met Jack van Gelder. goede goedenavond. Opnieuw bleef de Nederlandse wielrenners tijdens de 2K met lege handen. En dat terwijl de wedstrijd op eigen bodem werd gehouden. Voor bondscoach Leo van Vliet reden genoeg om een kritische noot te laten horen. Vooral richting de ploeg, De grootste ploeg van Nederland, ja. Daar zitten zoveel mensen, daar komen nog coaches bij en trainers en alles. En ja, volgens mij moet er gewoon één harde hand bij komen en dan kunnen er heel veel mensen weg. In de Eredivisie herstelde PSV zich met een ruime overwinning op Feyenoord van een slechte week. Twee nederlagen en een grote berg kritiek werden in één keer naar de achtergrond verdrongen. Bij PSV heerst de opluchting. Bij Feyenoord vonden ze het ook eigenlijk wel best. Volgens technisch directeur Martin Vergeel hebben de Rotterdammers nog een lange weg af te leggen. We zijn er uiteraard nog lang niet. Het is een meerjarenbeleid. Uh, over een aantal jaren moeten wij weer absoluut bij de eerste drie in Nederland zitten. En dat kan hier met Feyenoord. In het buitenland zijn het moeilijke tijden voor onder andere AC Milan. Drie nederlagen in vier competitiewedstrijden betekent de 15e plaats in de Serie A. En dat is schrikken voor een club met zo'n rijke historie. Van Basten, ondanks Goombespoel die dag, ik maak er maar een van. Is het een treffer van Marco van Basten op aangeven van Rijkaard? Jubelend valt Gullit hem onder de nek... We besteden aandacht aan de wedstrijd tussen Rayo Alecano en Real Madrid... die gisteren werd afgelast vanwege de gesaboteerde lichtmasten. En we blikken vooruit op het bekentoernooi... waarin deze week de tweede ronde op het programma staat. Dit alles tot 11 uur in NOS Langs de Lijn. Ja, vooraf had hij een goede hoop op succes... maar na afloop van het WK stond bondscoach Leo van Vliet opnieuw met lege handen. De Nederlandse wielrenners faalden in Limburg opnieuw... en daarom wordt er steeds vaker getwijfeld of deze generatie nou wel zo goed is als altijd werd voorspeld. Volgens Van Vliet kunnen deze renners nog veel beter... maar daarvoor is wel een harde hand nodig. En die moet volgens hem niet van de bondscoach zelf komen. Nee, want ik kan maar één wedstrijd doen. Ik doe wat ik kan en dan zie ik ook wel... dan kom ik ook wel dingen tegen in, in zo'n week... dat ik denk van ja, ze krijgen toch te veel de zin. En, en bij mij krijgen ze dat niet. Maar ja, in een week is het heel moeilijk om natuurlijk de boel om te buigen. Als je het hebt over ze, over wie heb je het dan? Heb je het dan met name over de, de renners van de grootste ploeg van het land, Rabobank? Ja, dat is duidelijk een verschil met andere renners. Je ziet dat die renners toch wel te veel gepamperd worden en niet de harde hand hebben. En als een kroon die komt bij een uh, ries vandaan en uh, Terpstra komt bij een, uh, een uh, Lefebvre vandaan. Ik denk dat daar toch wel uh, ja, dat, dat ze daar niet overal gelijk krijgen. En ik zie dat verschil heel erg. Maar dan oordeel jij niet, denk ik, op basis van één WK. Want uh, nou, Terpstra hebben we gisteren niet gezien. Nee, oké, okay, maar dan, dan is het over de uitslag. Maar het gaat ook om de manier hoe je met mensen omgaat. En uh, ja, weet je... Het, ja, mensen die klagen over een broek die ze nog niet eens mee gereden hebben. Ja, dat is mijn stijl helemaal niet. Ga er eerst mee rijden. En als die dan niet goed is, dan kan je er altijd nog iets over zeggen. Maar ja, het is net wat jij zegt, de grootste ploeg van Nederland. Ja. Daar zitten zoveel mensen, er komen nog coaches bij en trainers en alles... En, ja, volgens mij moet er gewoon één harde hand bij komen. En dan kunnen er heel veel mensen weg. Als jij dan praat hè, met Geesink, met Mollema... met al die talenten euh, waarvan we zeggen... van, nou wie weet, misschien kunnen ze wel een keer een grote ronde winnen. Misschien kunnen ze ze een keer op een WK scoren in klassiekers. Wat zeggen zij dan? Ja, ik... ik, ik eh, kijk, Geesink is natuurlijk een, een, een strijder en die gaat tot het gaatje. Kijk, Mollema is een jongen waar je gewoon geen grip op krijgt. Want ja, dat, die, die, die, ja, dat is een aparte jongen. Die, die, die rijdt ook mooie uitslagen... Maar ja, in een ploeg moet je wel, moet je wel met iemand kunnen werken. Ja, ik krijg geen grip op hem, ik krijg geen, ja, geen contact met hem. Ja. En Geesing wel, maar ja, Geesing vind ik een karakterman, daar heb ik heel veel respect voor ook. En, en ja, als je dan uh, Lars Boom hebt, ja, hebben we de afgelopen vier maanden gezien. Ja, die kan gewoon veel beter. Wat hij nu doet, daar zitten we in Nederland op te wachten. Hè? Nu wordt hij vijfde. Ja, als je dan ziet... In het voorjaar, hij is toch helemaal nergens. En, nou ja, sinds, uh, sinds ik hem een beetje getriggerd heb, ja, vind ik toch dat hij veel beter gaan rijden is. Maar ja, dat is een jongen, die moet, die moet je elke dag de spiegel voorhouden. En, en het een fantastisch talent. Maar ja, hij is ook blij dat hij vijfde wordt nu. Hè? Olympische Speler was die elfde. En uh, dan zijn we bij de huldiging van Marianne Bos in het Holland Heinekenhuis. Ja, en dan hebt hij wel tien keer gezegd van... ja, wat, wat heb ik stom gesprint of wat heb ik, waarom ben ik niet meegesprongen? Weet je, die wielersport is zo zwaar, dus er moet een harde hand. Maar ja, daar kom je weer op het, wat ik meegemaakt. heb Met Jan Raas, Peter Porst, eh, Herman Krot. Ja, die waren, die, die waren van de harde hand. En daar ben ik ook van. Dat, dat is het enige in de wielersport wat je, waar je ver mee komt. Als ik jou zo beluister, dan heb je ook niet veel vertrouwen in die hele reorganisatie bij Rabobank. Want dat is inderdaad zo. Er komen steeds meer mensen op verschillende plekken die niets echt met de wielrenner zelf te maken hebben. Nou ja, zo denk ik erover, ja. Er moet gewoon één vent zijn. En, en, en Als ik nu het management zie, dan denk ik, ja... Er moet een harde hand komen, want wielrennen is een harde sport. Dus dat, dat, dat moet je met een hardere hand regeren. En dat heb ik meegemaakt. En dat heeft ook in, in mijn leven na het wielrennen heb dat me geen windeieren gelegd. Ik ben altijd aangepakt door mensen die heel sterk waren. En daar, daar ben ik nu blij om. Lars Boom, nog heel even op doorgaan. Lars Boom, je zegt je hebt hem getriggerd. Uh, dat gebeurde in de aanloop naar de Olympische Spelen? Hè? Je wilde hem maar niet selecteren eerst. Nou ja, ik, ik vond gewoon dat hij niet goed gereden hebben. Een zesde in Parijs-Roubaix is voor hem veel te mager over het hele jaar. Ik vind ook dat de renners gewoon alle wedstrijden moeten rijden om te winnen. En niet prof worden en dan voorbereiden op wedstrijden die je misschien helemaal nooit kan gaan winnen. Ga eerst de gewone wedstrijden winnen. Dat was vroeger ook zo, maar ja, vroeger dat wil niemand horen. Ook die jonge renners willen dat helemaal niet horen, want die lachen erom. Maar het wielrennen is niet veel veranderd. Die bergen zijn nog even zwaar. En als het hard gereden wordt, dan doen de benen zeer. En de wind komt altijd nog van links of van rechts. Ja, dus zo kijk ik ernaar. Leo van Vliet in gesprek met verslaggever Gio Lippens. Hij heeft het gewoon eigenlijk een beetje over een generatie van zeikertjes. Het gaat ze allemaal te makkelijk af. Everybody wants to rule the world. Daar gaat het eigenlijk over. Cheers voor viers. Ja, Blijf lekkere muziek. Het is 1985 dat het gemaakt wordt... maar het is uh, tijdloos eigenlijk, tiers voor viers. We gaan het hebben over Feyenoord. Want Feyenoord was gisteren in het Filipstadion... gewoon een maatje te klein voor PSV. Het verhaal van de Rotterdammers is bekend. Het vertrek van sterkhouders als Vlaar, El Amadi, Bakal en natuurlijk John Goudetti is een enorm verlies. Is het nou toeval of niet, maar de Rotterdammers... leken tegen PSV ook niet in een stunt te geloven. U hoort daarover technisch directeur Martin van Geel. Nou, ze hebben keihard gewerkt hoor. Dat, dat oogt dan misschien zo. Maar iedereen is daar gewoon tot het gaatje gegaan. Daar ben ik 100% van overtuigd. Dat, dat doen wij hier al, al tijden. Ja, oké, okay, PSV is kwalitatief een, een, een fantastisch elftal. In Eindhoven zijn ze heel erg moeilijk te verslaan. Nou, dat was gisteren zo. Er werd vooral heel veel gesproken gisteren over PSV... waar dan misschien of niet een soort crisis afgewend werd na twee nederlagen. En bij Feyenoord was het commentaar, vond ik overal eigenlijk... dat komt wel goed met Feyenoord dit seizoen. Wat is dat goedkomen? Nou, als dat zo was, dan, dan, dan denk ik dat dat wel re reëel is. Kijk, PSV met hun begrotingen, met hun, hun aanwinsten die ze gedaan hebben... Hun, hun spelers die ze aangetrokken hebben... ja, die moeten voor het kampioenschap gaan, dat, dat is logisch. En dat zullen ze ook absoluut wel doen. Dat komt bij PSV wel goed, bij Feyenoord ook. Daar zijn wij helemaal van overtuigd. Maar we zijn er... Uiteraard nog lang niet. Het is een meerjarenbeleid. Uh, over een aantal jaren moeten wij weer absoluut bij de eerste drie in Nederland zitten. En dat kan hier bij Feyenoord. Als je het hebt over uh, aankopen, uh, dan heb je je volgens mij de afgelopen weken verschrikkelijk moeten verdedigen om, om dat woord maar even te gebruiken. Als je het hebt over de Italiaan, over uh, Graziano Pelle. Uh, als je gisteren de wedstrijd neemt en je ziet ook bijvoorbeeld Verhoek spelen, je ziet uh, Immers spelen. Hebben die dan een voldoende gehaald in die wedstrijd? Nou, gisteren uh, denk ik niet. Laat we even aansluiten in de rij en je ook één vraag stellen over pellen. Uh, er is ook steeds gezegd door jou, door Koeman, de trainer van Feyenoord... Um, hij zal er geen 15 maken misschien. Het is wel mooi als het lukt... maar hij is ook belangrijk als aangever en als aanspeelpunt in het elftal... Hoeveel keer moet hij die bal klaarleggen voordat je zegt... nou, hebben we een goede deal aangedaan? Laten we er 12, 13, 14, 15 maken. Als dan Ruben Schaken of Wesley Verhoek en Lex Immers... en Ruud Vormer en Kelvin Lidam of Jordi Klaasje... er zelf dan ook één of twee of drie meer maken... ja, dan hebben we toch het aantal. We hebben natuurlijk vorig jaar hadden we een voltreffer met John Guidetti. Uh, die maakte 20 doelpunten. Dat wisten wij vorig jaar in september trouwens ook nog niet... hoor, dat hij dat zou gaan doen. En ik denk heel weinig mensen in, in Nederland. Ja, het zal blijken uh, of we dat scorend vermogen daarmee opgelost euh, hebben. We hebben al een tijdje niks gehoord van van John Ik Bedoel, heb je in de winterstop nog de ambitie dat dat kan veranderen, of zeg je gewoon eerlijk? Dat is zo'n verschil. Engeland is voor die speler interessant. Het is allemaal geweest en het zal niet meer gebeuren. Hoe zit je daarin? Wat wil je erover zeggen? Oké, okay, Er was één moment geweest, een kleine mogelijkheid geweest... dat het had gekund als hij eind september helemaal fit was geweest. Dan was het misschien te laat geweest voor allerlei clubs... die zeer geïnteresseerd waren en die miljoenen voor hem neer wilden leggen. En, was die, en, en, en nu is hij veel later fit. Nou, dan is die mogelijkheid voorbij. Maar dat, dat moeten we vergeten. Dat, wij gaan ons richten op onze huidige selectie en onze die gaat ermee aan de slag en de komende maanden zullen we absoluut een, een, een, een Feyenoord zien wat weer aan het groeien is. En die, die voor de plaatsen 4-5 gaat, gaat, gaat strijden. Maar de Vergel hoorde u in gesprek met de verslaggever Rachter Niemeyer Dan naar PSV, want door de overwinning van de Eindhoven naar op Feyenoord lijkt in Eindhoven de rust te zijn weergekeerd. De nederlaag in de competitie en de Europa League kwam de 3-0 in Eindhoven als geroepen. Maar één probleem lijkt nog niet te zijn opgelost. De nederlagen werden opgelopen in een uitwedstrijd. Joep Schreuder vroeg international Kevin Strootman... naar een verklaring voor dat verschil in thuis- en uitwedstrijden. Ik weet niet, maar wij stralen thuis gewoon uit... Van dat er niks te halen valt in de meeste wedstrijden dan. In ieder geval winnen we ze. En in de uitwedstrijden dan laten we ons soms afroeven in de duels... in, in de omschakeling. En ja, dat is moeilijk om, om te zeggen waar dat precies gaat. Ik denk niet dat, dat het aan jou ligt met die beleving. Misschien zelfs wel... Ben je in de overdrive soms? Zou dat kunnen? Dat kan wel. Dat Jij wil zo graag. Ja, dat heb ik soms wel, waardoor ik ook. Ik probeer het team te helpen, maar soms pakt het ook verkeerd uit en dan probeer je te veel anderen te helpen terwijl je gewoon op je eigen positie moet blijven. Dat soort kleine dingetjes, maar ja, meer spelers hebben dat. En als we gewoon onze taak uitvoeren en ook in de uitwedstrijden maakt niet uit wie, dan moeten we gewoon 8 uh, ja, acht van de 10 wedstrijden winnen. Wat is jouw doel hebben... dit jaar dan? Waar wil je nog beter in worden dan dat geweldige jaar vorig jaar? Waar wil je beter in worden? Ik wil kampioen worden met PSV. En dat is het enige wat telt. En we hebben nu 23 spelers, je weet gewoon dat we een hele grote selectie hebben. En het gaat niet om mij, het gaat niet om Van Bommel, het gaat niet om Mattes, het gaat om, om niemand. Het gaat gewoon ja, dat PSV kampioen gaat worden. En dat is, dat is het enige wat telt. Wat is je inschatting nou van dit seizoen? Er zijn nou zes wedstrijden onderweg. Een keer Europa League uh, verloren, twee keer Utrecht RKC. Zijn dat incidentele uitglijders denk je? Ja, het moet wel. Ik mag open van wel, ja. Kijk, we doen er alles aan om dat te verbeteren. Zeker in de uitwedstrijden thuis is het voetbal ook niet altijd even goed. Maar dan is de instelling, het lijkt iets anders. De duels worden gewonnen, iedereen zit er bovenop tot de 90 e minuut. En als we dat in de uitwedstrijden ook kunnen doen, wat we eigenlijk ook moeten, ja, dan... Dan, dan is PSV gewoon verplicht aan de stand om mee te doen om de titel. Donderdag in Groesbeek. Ja, dat hoort er ook bij. Die wedstrijd uh, dat is ook weer een uitwedstrijd en dan moeten we die ja, proberen te winnen. Nou, dat zal in alle waarschijnlijkheid wel lukken. Alhoewel, de sterkste amateur van vereniging van uh, Nederland... wacht ze op Achilles op een leuke knusse accommodatie daar in Groesbeek. Dus uh, ja, aanstaande donderdag volgt uh, die uitwedstrijd in de beker. Zondag wacht ook nog een duel in de divisie op Vreemde Bodem. Dan is de gastheer VVV Venlo een wedstrijd die vorig seizoen... in een opmerkelijke 3-3 eindigde. Toch is er dankzij de overwinning van gisteren rust in het Brabantse kamp... en kan iedereen opgelucht ademhalen. Dat geldt ook voor Marcel Brans, de technisch directeur... die de afgelopen dagen ook de nodige kritiek kreeg te verduren. Niet meer, die gaat maar door. Sprak nu met Brans die zich verbaasde over alle heisa in de pers. Ja, nou ja, ik, die trend is eigenlijk al wat langer aan de gang. Dat het uh, allemaal heel opportunistisch is in, in de media. En uh, Dick heeft zijn nek daarvoor uitgestoken. door in het begin te roepen: van, Nou, oké, okay, wij uh, gaan voor één ding, dat is voor de titel. Nou, van de ene kant wordt dat toegejuicht, van de andere kant word je daar ook op, op neergezabeld als het even misgaat. Of het nou 7, 6 of 9 punten is, het, het is uh, elke achterstand is te veel. Maar we weten ook dat aan het einde de prijzen worden verdeeld. En daar zul je op moeten richten. En of het nou Twente is of Ajax. We zullen allemaal onze problemen krijgen. Nou, en uh, in dat opzicht is het natuurlijk wel goed dat je een, nou, laten we zeggen een concurrent voor de bovenste plaatsen uh, verslaat. We hadden het even over het functioneren van, van de trainer. Wat mij verbaasde afgelopen vrijdag. Ik was daar ook bij. Um, dat hij toch ook zelf wel zei dat hij toch ook wel zijn vraagtekens had gezet. Op dat moment over, het, over zijn eigen functioneren. Dat hij toch ook zich wel had afgevraagd. En misschien ook wel met jou besproken heeft over. Ja, is dit wel de werkwijze die ik hier moet hanteren? Slaat het wel aan? Nou, nee, hij heeft, als uh, je ook verbaasd over, uh, laten we zeggen, het feit dat we door een bepaalde ondergrens zakten in, in, uh, in uh, bijvoorbeeld uh, de, de laatste wedstrijden, nou, dan kijk je naar alles. En dus dat heeft Dick ook, uh, ook naar de groep toegezegd. We kijken naar alles om, om uh, datgene wat te fout gaat, uh, boven tafel te krijgen en, uh, en in de toekomst te vermijden. Nou, en dan is het natuurlijk goed dat een, een groep. Uh, het, het zo op die, die manier laat zien. Kun je nu al vooruitlopen op, op, op een verdere samenwerking met hem na dit seizoen? Nee, maar ik, iedereen die mij een beetje kent, die weet dat ik uh, niet een trainer binnenhaal die, uh, uh, waar ik niet 200% achter zou staan. En, uh, ik heb me dik gewerkt bij AZ en uh, daar heb ik helemaal een aarde bewogen om hem daar uh, te houden. Omdat uh, alles en iedereen heel enthousiast en uh, heel blij met hem was. En ik heb het idee dat ook bij PSV op dit moment iedereen heel blij met hem is. Hoe heb je de berichtgeving uh, gevolgd rond Toyfonen, die dan toch weer wordt uitgepikt met overtredingen? Dat begint eigenlijk al in het begin van de wedstrijd. Ik bedoel, dat is voor niemand ook te ontkennen, denk ik. Um, hoe ga je daarmee om? Ik denk juist dat Ola... Uh, ja, ik vind dat je ook best soms een beetje... Er zijn bepaalde spelers die hebben dat ook dat irritante... een beetje in zich en over zich. Hè. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat gevoel gisteren absoluut niet had. Ik heb het eerste momentje gemist, maar uh, nee, ik vind het ook... Uh, Soms een beetje spijkers op laag water zoeken. Ik denk dat hij vorig jaar, uh, toen hij die band kreeg, uh, overdreven rustig is geworden. Soms zijn spelers, uh, uh, zeg men wel eens van, nou, je bent irritant uh, als je tegen je speelt. Maar ik heb je wel graag in mijn ploeg. Zou dat stiekem voor wat Koeman ook gelden, denk je? Ja, ik denk dat uh, wat dat betreft uh, elke trainer ook wel een paar, maar dat soort spelers in zijn team wil hebben. Als je het elftal nu ziet, iedereen praat over de keeper van PSV, Boy Waterman. Die ken jij ook uit het Alkmaarse, de AZ-periode van jullie beiden. Ja, daar is hij linksom of rechtsom uiteindelijk vertrokken, wat de reden ook mogen zijn. Bij de graafschap weggegaan, gedegradeerd vanuit de Tweede Bundesliga En iedereen zegt, dit is niet de keeper voor PSV. Kun jij dit motiveren? Nou, ik heb uitstekende ervaringen in het verleden gehad met Boy. Nou, ik denk dat het voor PSV een uitstekende uh, keeper is. En uh, Dick was even niet tevreden over, uh, over Titon. Nou, uiteindelijk uh, is er nu weer wat meer strijd. Hè, waarin het uh, voorafgaand leek dat uh, Titon uh, zonder slag of stoot de eerste man zou zijn. Nou, nu uh, is daar weer een scherpe concurrentie. Zie jij in hem de eerste keeper van PSV? Kan hij blijven staan? Ja, daar ben ik van overtuigd. Hij heeft... Uh, Destijds toen Nick hem bij AZ haalde... was hij uh, gewoon een van de drie keepers, uh, gedoodstwerfde keepers voor Oranje. Voor de toekomst. En uh, nou, daarna heeft hij een, uh, een goed eerste jaar AZ gehad. Daarna een, een lastig jaar. In het jaar Dat AZ 10 uh, of 11 eindigde. En hij is uh, meer dan goed opgekrabbeld. Dus hij heeft uh, zeker de potentie. Eén laatste punt uh, aansnijden wat mij betreft. Van Dommel. Dat zijn gele kaarten. Uh, ja, het zijn er vijf. Dat valt niet te ontkennen. Het zijn vijf wedstrijden. Het zijn vijf kaarten. Uh, is dat slim? Is dat handig? Het lijkt toch dat hij dat moet kunnen voorkomen. Of is hij gezocht? Uh, ik denk dat de waarheid een beetje in het midden ligt. Ik denk dat er een aantal kaarten terecht waren. En, uh, nou, dan kun je uh, aangeven, is het slim of niet slim? Nou, er zullen misschien ook niet slimmer bij hebben gezeten. Ik denk ook dat er geen enkel andere speler met deze vijf overtredingen vijf kaarten had gehad. Dat betekent dat in principe dat er de scheidsrechters dus denken, nou laat ik hem maar geel geven, want het is van Bommel. Nou, nee, ik denk niet dat de scheidsers zo denken. Ik denk alleen dat de, de hele omwelt eromheen, de aandacht die het krijgt, het publiek wat erop reageert, wel echt toeneigen dat de kaart iets sneller getrokken wordt dan, dan normaal. En dat is wat ik zeg, als je de vijf overtredingen ziet, dan zaten er ook uh, zeker een of twee kaarten bij die waarschijnlijk uh, niet gegeven hadden hoeven worden. Of die uh, in een ander geval niet gegeven waren. Hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma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 Het is best een lekker plaatje van Juanes la Camisa Negra, maar als je het op een gegeven moment 36 keer hetzelfde hebt gehoord, dan heb je zoiets van, nou, het is wel leuk geweest, vandaar. Morgenavond wordt de eerste wedstrijd gespeeld in de tweede ronde van het Nationale Bekertoernooi. Bijvoorbeeld morgenmiddag, op goed genoeg, om 5 uur, AFC ontmoet Den Bosch. Daar gaan we het niet over hebben. We gaan het wel hebben over Roda, want voor die ploeg is het een mooie gelegenheid om aan vertrouwen te werken. De Limburgers kennen een moeizame start van het seizoen en verloren afgelopen vrijdag van FC Utrecht. De beker is tegenstander... een herhaling van de eerste competitiewedstrijd. Toen werden de Limburgers bijna verrast. En dat moet, althans volgens de Limburgers, nu worden voorkomen. Trainer Ruud Brood ziet daartoe ook mogelijkheden. Ja, dat denk ik wel. Als we dezelfde intentie hebben zoals tegen Utrecht... dan verwacht ik dat we nu wel uh, uh, zeg maar aan de goede kant komen. Hoewel bekerwedstrijden op zich zijn. Hè, maar dat is een cliché. Maar... Ja, je moet ook kijken naar, uh, naar de mogelijkheden van het elftal. En dat zag er uh, redelijk uit. We spelen thuis. We willen heel graag doorbekeren. En dat, uh, dat moet de insteek zijn van een ieder. En ook het besef. Want nogmaals, uh, je speelt uh, met elkaar betaald voetbal. Dus je moet een bepaalde grens hanteren. Was het ingecalculeerd, de moeilijke start? Nou, nee. Ik had wel verwacht dat we, uh, als je de wedstrijden naloopt... Dat we... De eerste wedstrijd tegen Zwolle, dat we daar beter voor zouden staan uh, door te winnen. Maar ja, als je die wedstrijd bekijkt, een half uur met tien man spelen, 1-1, dan mag je, mag je niet klagen. RKC vond ik dat we onnodig hadden ver verloren Het was een slechte wedstrijd van beide kanten, maar daar had je niet hoeven te verliezen. Nou ja, PSV, AZ, AZ vond ik ondermaats van onze kant uit. Ja, Willem II, die wedstrijd win je dan goed. Nou, oké, okay. Utrecht had je, uh, zeg maar, uh, vond ik een van onze beste helften. Maar ook, uh, denk misschien wel bij Vlaag beste wedstrijd. Is, is het moeilijk voor je, de omschakeling? Uh, uh, nou, niet moeilijk. Het is, uh, um, laat ik het zo zeggen, als je nieuw bent zoals ik nu, hè, als enig in deze setting, dan ga je zeker in het begin kijken hoe... Uh, hoe alles loopt, hoe een bepaalde structuur werkt, de organisatie is en waar uh, uh, zaken beter kunnen of die al heel goed zijn. Nou, veel gesprekken, maar dat is de uitdaging en dat probeer je te beïnvloeden. en ook uh, heb je niet dezelfde types om hetzelfde uh, systeem te hanteren als vorig jaar, vind ik. nou, oké, okay, en dan, uh, dan ligt daar voor jou als trainer de uitdaging om om met zeg maar de jonge jongens die we hebben aangetrokken om die uh, ja, goed in te passen en uh, ja, er een uh, winnend elftal van te gaan maken. Is er een juist beeld naar jou toegeschetst van de mogelijkheden van rode? Nee, niet altijd. Dat mogen duidelijk zijn. Maar dat heb ik intern al aangegeven in uh, meerdere evaluaties. Dat, uh, ja, daar heb ik ook wel gezegd wat een aantal zaken mij ook wel hebben verrast... waardoor het me meer energie heeft gekost, waardoor je focus op het... Uh, Eigenlijk het eerste elftal uh, soms wat minder wordt, maar oké, okay, daarin uh, moet je door. Ik ben ook een type uh, trainer die niet gaat uh, lopen zeuren en mekkeren, maar meer in oplossingen denkt. En dan moet je uh, ja, met z'n allen goed naar handelen. Maar goed, dat, dat is nou eenmaal in het voetbal. Ik denk dat als je overal nieuw komt, dat niet altijd alles wordt verteld uh, zoals het echt is. Is het vervelend, pijnlijk? Nee, want je loopt wel wat langer mee in het voetbal. Sommige zaken zou je kunnen zeggen dat is wel vervelend. Want dat heeft invloed. Maar goed, ja, je focus je gewoon op het eerste elftal met je staf. En dat vind ik leuk. Nieuwe mensen leren kennen. En een, met name een mooie club. Als je kijkt naar de entourage en de supporters. Dat is voor mij was ook de reden. Tegelijkertijd ga je kijken uh, ja, waar ga ik me verder in ontwikkelen hier. En, en is dat mogelijk. Is een, uh, zoals het heet, een zegen. Uh... Zijn alle problemen weer vanuit het verleden? Nee, dat denk ik niet, want je zit in een proces, noem ik dat... om te kijken waar gaat het team, hè? we hebben wat wisselingen doorgevoerd. Ik denk dat we nu wat beter met die namen staan in het elftal. Wat meer duelkracht, maar je gaat wel kijken... dan hoeven de problemen nog niet weg te zijn. Want er zijn nog genoeg aandachtspunten waarin ik vind dat we veel beter moeten... En ja, dat idee had men al na Willem II. Hè. We hadden gewonnen en men dacht ook al van nou oké, okay, nu gaan we stappen maken. Maar uh, ja, ik zeg al, ik ben altijd wel vrij positief, maar ook wel kritisch. Daarin uh, ligt nog wel een behoorlijke uitdaging. Er hebben mensen gebeld, uh, wie interviewde nou Huid Brood? De meesten hebben het goed, het was inderdaad Rob Fleur. Wij gaan uh, verder, dan de tegenstander Peck Zwolle. Want ook de nieuwkomer in de divisie kent een uiterst matige start... Zegs twee punten uit zes duels. Dankzij twee gelijke spelen. Uit bij Utrecht en uit bij Roda. En die club is nu morgen weer uitgerekend. De tegenstander in de beker. Aan de telefoon Hart Langler. De coach. De trainercoach van uh, Zwolle. Goedenavond, Hart. Ja, goedenavond. Uh, Biedt het perspectief voor jullie. Omdat jullie weten dat het dus kan in uh, Kerkrade? Ja, maar in principe kan elke wedstrijd een resultaat geboekt worden. Dus of het nou een keekradio is in Amsterdam of in Zwolle. Het kan altijd. Even de realiteit. Hè? Iedereen heeft het erover dat Zwolle ontzettend aardig voetbalt. Maar je hebt maar een paar puntjes naar zes wedstrijden. Had je anders gerekend? Nee, dat hebben we niet. We hebben in dit scenario wel rekening gehouden. Hoewel je natuurlijk hoopt dat het anders zou gaan. Dus dat je meer resultaat haalt. En dat we aardig konden voetballen, dat wisten we al. Dat weten we al een paar jaar. Maar... Uh... Ja, op individueel niveau zijn er toch spelers in deze competitie... die een stuk sterker zijn dan wat wij vorig jaar gewend waren. En die maken helaas vaak het verschil. Ja, het, het verschil is toch wel heel erg groot hè, tussen Eerste en Eredivisie. Nou, ja, wat ik zeg, in, in spelopvatting tactiek helemaal niet. Ik denk dat wij daar de zaken prima voor elkaar ja. hebben. Maar wel op het gebied van uh, individuele spelers. Daar is inderdaad wel een groot verschil. Um, financieel uh, is er bij jullie niet meer te doen dan er nu uh, gedaan is. Hè? Men doet bij Zwolle heel rustig aan en, en bekijkt uh, gewoon wat kan er en wat kan er niet. Ja, en dit, ik denk dat dat ook een prima insteek is. Uh, we zijn, uh, zijn gepromoveerd. Dat was nog niet helemaal helder. Uh, meteen al een half jaar lang. Dus we moesten ook daar laatst een, uh, een slag in maken. We hebben geprobeerd uh, binnen de mogelijkheden ons te versterken. Dat is redelijk gelukt. Maar het nog duidelijk zijn dat wij eigenlijk in ons team een stuk of drie, vier spelers hebben die op het hoogste niveau hebben gespeeld. De rest. Uh, hij ja, krijgt er nu de kans voor. Dus uh, ik vind het op zich wel een mooi, uh, mooi beleidsmatig ding. Wat moet er gebeuren om het tijd te keren? Om in ieder geval, uh, laat ik zo zeggen, niet rechtstreeks te degraderen? Nou ja, je zegt het zelf al. We voetballen best aardig. En dat, uh, dat moeten we proberen zo te houden. Want als we dat zo houden, gaan we ook wedstrijden winnen. Maar dat is meteen ook het moeilijkste. Omdat je op het moment dat je weinig resultaten uh, krijgt, ook te maken krijgt met jongens die wat, met, met, met wat minder trouwen spelen. Of die dus vrij snel in een uh, wat negatieve spiraal komen. Nou, dat is... een. Uh, een hele uitdagende taak voor ons als technische staf... om daar uh, voldoende vertrouwen in te blijven scheppen. Uh, als we zo blijven voetballen, dan is iedereen ervan overtuigd... dan gaan we ook wedstrijden winnen. Hoe belangrijk is die beker voor jullie, althans voor de club? Uh, natuurlijk, een opsteker kan je gebruiken die positief doorwerkt. Ga jij bijvoorbeeld deze wedstrijd ook in met je normale basis zelf... of ga je andere dingen ook uitproberen? Nou, we gaan wel wat uitproberen... maar het heeft niet zoveel zo te maken met, uh, met dat ik... Uh... Uh, dat het een bekerwedstrijd is. Maar meer met dat we een paar keer niet gewonnen hebben. En we hebben toch wel een stuk of 16, 17 jongens. Die vinden wij behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn. Nou, als je wedstrijd niet wint, dan is het logisch dat je ook probeert een andere jongens. Een andere jongens de kans geeft om uh, nu te maken te laten zien dat zij het beter kunnen. Dus daar gaan we morgen wel iets in veranderen. Maar in onze spelopvatting, of het systeem dat we spelen, blijft hetzelfde. En dat zal altijd gebaseerd zijn op uh, voetballen vermogen. Ja, je mist je aanvoerder, hè? Uh, ja, die missen we. Die heeft een, uh, wat, wat, wat uh, ribben gekneusd. Dus die zal zeker morgen niet meedoen. Hoe groot maar, is dat uh, gemist dat Joey van den Berg er niet bij is? Ja, het is wel gemist. Maar de laatste week heb Gerrit Aertjes uh, in plaats van hem gespeeld. Want Joey was tegen Feyenoord ook geschorst vorige week. En die heeft dat prima ingevuld. Dus... Uh, ik denk dat dat een vervanging is die, die wel goed op de vangen is. Uh, een, het zou een lekker weekje kunnen worden... in, uh, laat ik zeggen, in het kader van het bijtanken van zelfvertrouwen. Uh, morgen dan uh, bij Roda, Beker. Nou, oké, okay, dat kan dan alle kanten op. Maar zondag, dat is een belangrijke, hè? uit naar Willem II. Ja, absoluut. We hadden al een, uh, ons al bijna een beetje rijk gerekend... dat we de week in konden gaan met een mooie overwinning op uh, Groningen of zak, Maar ja. dat liep net even anders. We hadden het liever anders gezien dat we de, de wedstrijd tegen Willem II... als iets minder cruciaal konden bestempelen. Maar uiteindelijk is hij dat natuurlijk wel. Want uh, dat is gevecht om... Uh, de laatste plek waarin die wedstrijd uiteindelijk niet van het grootste belang is. Want de competitie is al lang. Maar het zal wel prettig zijn om zo snel mogelijk van die plek af te komen. Ja. Ik wens je er heel veel succes mee. Ja, dankjewel. games. I've promised myself I won't do that again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 eigenlijk wel lachen bij dit nummer van de Fairground Attraction. Als je in de auto zit en je stormt bijna uit je auto... het water klets bijna door je ruiten... en dan hoor je dit perfect. Kortom, eh, we hebben het over AC Milan. Want als het ergens niet perfect gaat... dan is het daar wel, want de ploeg uit Milan... de slechtste seizoenstart in 82 jaar. Twee-nederlaag uit bij Udinese... was alweer de derde nederlaag in vier duels. En dus staat de club vijftiende in de Serie A... negen punten achter op koploper Juventus. De fans morren, ook die zich hebben, hebben zich laten verleiden... tot het kopen van een seizoenkaart... Het zijn er altijd nog 23.618, maar het is wel een diepte record voor de club. Aan de telefoon onze correspondent in Italië, Hedwig Seedijk. Goedenavond, Hedwig. Goedenavond. Ja, uh, de, de, hier staat de vraag keurig opgesteld waarom zijn die fans zo boos, maar ik snap het wel. Hè? Ja, je denkt, wat dacht jij, ze zijn gewend ja. bij, ze zijn bij AC Milan gewend te winnen natuurlijk. Uh, de eigenaar Berlusconi heeft altijd heel veel geld uitgetrokken om topspelers uh, in het veld te zetten. En ja, nu, wat er nu staat, dat is gewoon een onbekend nieuw jong elftal. Uh, de, de belangrijkste spelers zijn vertrokken, die waren ook al een beetje Oud, zeg maar. Cedo, Vinzaghi, Nestas, dat zo, die zijn er allemaal niet meer. Topspelers die wel nog wat waard waren op de markt zijn voor veel geld verkocht. Uh, Ibrahimovic, Thiago Silva zijn allebei naar uh, Paris Saint-Germain gegaan. Maar dat, wat heeft de club gedaan met dat geld? Geen nieuwe topspelers aangekocht, uh, schulden afbetaald. Dus ja, wat er dan in het veld staat, dat is geen topclub meer. Nee, normaal gesproken dacht je altijd, Berlusconi geldt genoeg, niets aan de hand. Grote feestjes en gezellige voetbalclubje erbij. Uh, inmiddels is hij dus bezig om uh, uh, zeg maar zijn schuldenlast een beetje te doen verminderen. Ja. Dat betekent dus dat het gewoon op het veld uh, de kwaliteit enorm afneemt. Ja, en, dat, en het moet ook nu. Want uh, ja, de strenge financiële regeltjes die hij nu even opstelt. Van uh, fair play. Hij mag ook niet zomaar meer seks uitschrijven en veel geld uh, uittrekken. Alhoewel, hij moet... ja, Alhoewel er uh, nog steeds clubs zijn in Zuid-Europa die zich daar <laughs> nog niet aan houden, Dus ik nee. denk ook dat hij zich daarachter verschuilt om gewoon wat centjes binnen te halen. Ja, misschien. Maar ze zijn behoorlijk bezig de boekhouding in ieder geval op orde te maken. Dus ze, ze, ja, die Champions League en die Europese voetbal, dat is nog wel belangrijk, Hoewel ze tegen Anderlecht dan verder ook niet kunnen winnen. Maar... Nee. Uh, het tekort in ieder geval was vorig jaar nog 80 miljoen. Dat is teruggebracht naar 5 miljoen. Voor het eerst zijn de cijfers uh, bekendgemaakt. Die topsalarissen ook, want dat liep echt uit de klauwen daar. Ja. Uh, dat was 150 miljoen wat ze betaalden per jaar aan bijvoorbeeld Ibrahimovic. Die kreeg 12 miljoen euro per jaar aan salaris. Netto, dat is ja. Ja, ja, en dat is nu 100 miljoen, dus 40% minder dan, dan vorig jaar. Nou ja, uh, ja uh, en inderdaad, die verkoop, dus die Ibrahimovic en Thiago Silva samen... dat is 18 miljoen euro bezuinigen aan salaris uh, per jaar. Dus dat was echt nodig. Ja, het oude rome al. geeft het volk brood en spelen. Dat geldt natuurlijk zeker voor het Italiaanse voetbal ook. Dus ik kan me voorstellen dat supporters zoiets hebben van... het is allemaal wel prachtig, maar mijn club wint niet meer. Wat, wat, wat gaan wij doen en uh, hoe moet dat verder? Ja, de meningen zijn verdeeld natuurlijk. Want iedereen weet dat... natuurlijk moet een topclub af en toe vernieuwen. Eh, maar ja, het beste doe je dat natuurlijk geleidelijk aan. Eh, dat is bij Milan niet gebeurd. Uh, ze hebben echt een, een volledig uh, groot team... Met, met weliswaar oude, maar toch topspelers uh, vervangen... Door, door nieuw, jong talent. Uh, dat heeft zijn tijd nodig dit jaar. Gaan ze zeker niet uitblinken. Er zijn nog mensen die geloven dat dat nog wel kan groeien. Uh, maar in ieder geval uh, niet meer. Ook niet dankzij het wonder van het Milan-lab. Want ook dat wonder bestaat. Besta ja, vertel weer. daar eens iets meer van, want er is natuurlijk altijd ja. over gesproken. Met name een Belgische uh, arts die daar altijd heel erg ja. bij betrokken was, die weg was, weer terugkwam. En nu is het opeens niet meer, waardoor ja. mensen van 63 nog in het eerste van Milan fit kunnen blijven <laughs> voetballen? Nou, het, het werd een beetje als wonder gepresenteerd. Galliani die geloofde er zelf enorm in. In 2002 heeft hij het opgericht. Heeft ook veel geld gekost. Ja, een medisch centrum waar al die spelers constant onder toezicht stonden, helemaal geanalyseerd werden, uh, zodat de staf een, een heel totaal beeld kreeg van de fysieke toestand. Het was om blessures te voorkomen natuurlijk. Maar inderdaad, uh, die chiropracticus waar je het over hebt, die zei bijvoorbeeld in een uitge uitgesproken interview uh, met Cazette de Le Sport al, dat hij het uiteindelijk ook niet meer wist hoe dat die pater moest genezen, welke, welke heilige hij daarvoor moest aanroepen. Want, Alleen de je... dochter van Berlusconi schijnt <laughs> <te hebben> <laughs> Nou, ik denk, ik denk dat zij hem gewoon thuis hield. Want hij is <laughs> gewoon de afgelopen 2,5 jaar 400 speeldagen thuis gezeten. Ja. Ze weten het niet meer. Het, het wonder is gedaan... Uh, met Ancelotte is ook de psycholoog vertrokken. Uh, de vorige trainer die geloofde er al niet zoveel in. Uh, het heeft natuurlijk ook een beetje... met de leeftijd van de spelers te maken. Maar Milan had gewoon vorig jaar... veel meer uh, blessures dan, dan alle andere topclubs. Dan uh, wordt er natuurlijk gesproken in de fase... waarin het slecht gaat met een team van... Uh, men kijkt dan niet zo snel zoals wij het nu ontleden... naar financiële achtergronden. Maar men kijkt dan gewoon naar de trainer. Dat is de eikel. Die moet weg. Daar ja. wordt al over gesproken, neem ik aan. En ja, worden er natuurlijk. ook al namen genoemd? Nou ja, in eerste instantie wordt bevestigd... dat hij natuurlijk mag blijven, Tuurlijk. Allegri. Maar nee, natuurlijk, de supporters, die hebben het er al over. Uh, ja, en wie wordt er dan weer genoemd? Natuurlijk, Van Basten. Dat blijft... <laughs> dat blijft dat moet liefde. maar een keer gaan gebeuren. He? Want dat, ook, ondanks ja. het feit dat hij nu niet presteert met Heerenveen... blijft het in een mythe. Het moet daar een keer... Die, ja. man, die man in het uh, zwarte jasje met die, met, die, uh, <sus> met die jeans die afscheid nam... Met een houdende coach uh, op de bank. Die moet daar maar een keer naartoe. Hè? Ja, maar hij moet hier niet op zijn bek gaan natuurlijk. Hè? Nee. Met dit team uh, zal ook de beste trainer het niet snel voor elkaar krijgen. Dit team moet gewoon echt nog groeien. Het zijn jonge uh, spelers. Met, met nog wel veel belovende spelers. zoals Robinho en Pato. Maar ja, alleen een beetje geblesseerd. Uh, daar is nog van alles aan te doen. Ik zou er als grote trainer uh, mijn vingers niet aan branden. Nee. Er moet gewoon een jonge uh, trainer misschien uit de eigen gelederen komen. Uh, die het een beetje op de rails zet. En ze moeten gewoon even... 1, 2, 3 jaar wachten. Denk maar je kan ik. in ieder geval zeggen dat hij uh, een goede generale repetitie heeft wat dat betreft, Beheer de Veen. Dank je we gaan door met atletiek. Een groot aantal atleten heeft zich verenigd in een vakbond... die de positie van de atleten moet verbeteren... ten opzichte van sportfederaties, sponsors en wedstrijdorganisatoren. Tot de groep behoren onder meer olympisch kampioenen... als Usain Bolt, Allison Felix en David Rudisha... en ook onze landgenoot Jorandi Martina. We praten erover met Rens Blom, wereldkampioen... Polstuk hoogspringen in 2005... en lid van de atletencommissie van de Europese Atletiekbond. Goedenavond, Rens. Goedenavond. Uh, waarom was er bij de atleten zo'n behoefte aan uh, een vakbond? Uh, dat is om met name het belang van de atleten uh, wat sterker naar voren te brengen. Uh, dus veel atleten, uh, even ook buiten de commissies uh, die er bestaan, om, hebben echt de behoefte om hun stem meer te laten horen. En hebben een beetje het gevoel uh, dat veel van de belangrijke beslissingen uh, buiten hen uh, omgenomen wordt. Ja, de, de oude grijze wijze heren zouden we kunnen zeggen, die AF... Is, staat er natuurlijk al decennia onbekend vrij autonoom te handelen. Ja. Um, er was al een Europese vakbond, toen kwam er een Amerikaanse vakbond... en nu komt er een soort samensmelting. Ja, dat klopt, ja. En uh, wie, wie gaan de voortrekkers ervan zijn? Het is altijd belangrijk om in zo'n situatie belangrijke mensen erbij te hebben. Ja, dat is met name uh, Usain Bolt en uh, Jonathan Blake... maar ook Trandy, uh, Trandy Martino zit daarin... Ja. En uh, het komt eigenlijk een beetje voort uit de Amerikaanse uh, vakbond die al bestond. En daar zat ook al een paar uh, toonaangevende, toonaangevende namen in. Dus uh, vandaar. En, en wat willen jullie precies gaan bereiken? Waar zitten met name de struikelblokken? Ja, ik, ik zit zelf niet, uh, niet bij die vakbond, ik zit in de Atletencommissie. Maar dit, het gaat eigenlijk om, het, om hetzelfde. En het gaat met name om, uh, om de, de regel 40, hè, de, de, de beperking van, uh, van de reclameuitingen binnen de Atletiek. Er zijn eigenlijk uh, zeer ouderwets binnen de Atletiek. We mogen buiten de kledingnaam en de naam van het uh, land uh, waar je uitkomt, maar één andere uh, merknamen uh, voeren en dat is, dat is nou natuurlijk uh, vrij beperkt uh, gezien uh, andere sporten. Dat betekent dat uh, met name beginnende atleten grote problemen hebben om überhaupt financieel rond te komen? Ja, beginnende atleten, ook ja, subtoppers, maar ook wel toppers hoor. Want uh, het, het is echt, wij hebben nog van amateursport. En een, een sport die uh, met name op de Olympische Spelen één keer heel erg groot is. En, en één keer in de twee jaar op een wereldkampioenschap. En met name op die momenten als de media-aandacht heel erg groot is. Ja, dan, dan kunnen eigen atleten heel weinig met, uh, met, met reclame-uitingen van derden. Daar zijn ze heel erg strikt gebonden aan de regels. Dat is gewoon heel erg jammer, want je kunt gewoon weinig, weinig anders, uh, andere momenten uh, pieken <laughs> op dat gebied. Maar goed, nu wordt er dus een, een bond gevormd, er wordt een eenheid gecreëerd, grote namen doen ermee. Heb je kansen van slagen? Althans, heeft deze vakbond kansen van slagen? Ja, ik hoop van wel. Ik denk uh, er zijn wat andere sporten zoals ik uh, mee heb gekregen. En uh, ook, ook in de atletencommissie bij de EA, maar ook bij de IF. Andere bronnen en andere sporten van, uh, van sporten zal wat succes hebben gekend. En. Uh, ik denk, ik denk dat het gewoon vooral een heel goed geluid is om te laten zien vanuit atleten van... Hey, het gaat om ons, wij leveren de prestaties, wij willen graag ook wat uh, te zeggen. Ik wil dat er naar ons geluisterd wordt. En uh, kijk, de sport wordt gedragen door de sporters. En waarom zouden zij niet inderdaad hè, de, uh, zich samenpakken om gewoon een aantal punten... ja um, yeah te kunnen doen. Het zal in eerste instantie met zacht masseren gebeuren en proberen uh, iedereen ervan te overtuigen dat het een goede maatregel zou zijn om meer sponsoruitingen te mogen hebben. We hoeven nog niet te denken aan NFL, NBA, NHL, toestanden waarin op een gegeven moment de atleten, sporters uh, zeggen van uh, tot hier en niet verder, nu gaan we staken. Nee, nee, ik denk dat dat uh, absoluut niet aan de orde is. Dat is ook niet des Atletics. En dan zou dat al moeten plaatsen op de Spelen van de Wereldkampioenschap, waar oh, ja. een onderlinge competitie is. Uh, de bonnen die je net, of te, uh, net opnoemde, ja, is er gewoon een atletiek niet, is geen optie, maar dat past ook niet bij ons. met I Wish. Stel je heet Michael Eschien en je moet kiezen tussen trouwen vandaag of uitspelen tegen Rayo Vallecano. Edwin Winkels, wat zou jij hebben gedaan, onze correspondent in Spanje? Een vrouw is voor het leven, een voetbalwedstrijd voor 90 minuten. Maar... Ja. ja, dat is je beroep natuurlijk. Er zijn wielrenners die, die niet naar de Tour de France gaan omdat ze toevallig een huwelijk uh, tijdens de tour hebben gepland. Maar ja, dit kon die arme SJ niet weten natuurlijk. Hij moest gisteravond voetballen met Real Madrid tegen Rayo Hacano. En zou vandaag in de buurt van Londen trouwen. Goed gepland in principe. Ja, maar gisteravond ging het niet door. Is het nou inmiddels bekend waarom die wedstrijd niet doorging? Nou, Oké, okay, de lichten deden het niet. Maar was het inderdaad sabotage? Ja, dat schijt het wel geweest te zijn. Uh, vandaag hebben ze alles geïnspecteerd. Er bleken... Uh, Enorm veel kabels doorgesneden zijn in twaalf kastjes, 57 van die hele grote lampen. Je hebt niet een lichtmast meer, maar die lampo die op de tribunes, de hoofdtribune stonden, die deden het niet. En dan kun je gewoon niet, uh, niet voetballen. Dus uh, er is iemand op het, uh, op het dak geweest, de, de voorzitter van, uh, van Raya Waikano. die dramatiseerde het wel heel erg. Hij zei dat uh, gisteren een nieuwe vorm van terrorisme is uitgevonden. Hij zei dat is voetbalterrorisme en dit is een aanslag geweest op het spektakel. Uh, ja, zover ging het niet. We weten niet wie het gedaan heeft, maar het schijnen toch wel supporters geweest te zijn die het stadion goed kenden en die boos waren dat Rayo Aiegano voor de wedstrijd van gisteren aan zijn als een seizoenkaarthouders. 25 euro extra vroeg en dat wilde en konden veel mensen niet betalen. En is die wedstrijd vandaag gespeeld? Hoe is die afgelopen? 2-0 voor uh, Real Madrid. Redelijk ja, moeilijk moeizaam aan de ene kant door het spel, redelijk eenvoudig aan de andere kant. Heel vroeg Benzema, binnen een kwartier 1-0. En een counter uh, waar Ajax volgende week zo voor moet vrezen. Dat is echt razend snel. Binnen vijf minuten stonden ze aan de overkant en was het een doelpunt. En maar toen was het heel lang wachten op de op de 2-0, die kwam na 70 minuten door een uh, strafschop van Cristiano Ronaldo. Dus eigenlijk geen veldje aan de lucht. Er was toch enige druk op Real Madrid na de overwinning in de laatste minuten van Barcelona. Ja, ze stonden toch 11 punten achter voor die wedstrijd. Hè? Ja, dat, dat is zeker als je een dag later speelt, dan kun je dat tegenaan hikken. Dat was twee weken geleden ook zo. Toen stonden ze vijf punten achter. Dat was een veld en het werd ineens acht. En als we vandaag zouden verliezen, dan zou het ineens elf punten zijn. En, en dan is het nog kanslozer misschien dan het, dan het nu al is. Uh, je zag er ook wel een beetje, aan de andere kant nam Real natuurlijk die, uh, die overwinning tegen Manchester City in de Champions League mee, het vertrouwen. Ja. En uh, een beetje eigenlijk op, op hun kwaliteit hebben ze gewoon, dat, uh, ja, de, de derby tegen Rio Wijnicano is waarschijnlijk de makkelijkste derby die je kunt hebben. Al is het op een heel klein veld in een heel klein stadionnetje. Dus dit, dit moesten ze gewoon wel winnen. Uh, op het oog is Mourinho redelijk uh, rustig op dit moment. Hij heeft laatst wel weer een, een rechtszaak aangespannen tegen de journalist, maar oké, okay, dan is hij nog rustig. Maar hij, hij oogt rustig op de bank, uh, maar zo rustig dat ik hem soms gelaten vind. Ja, hij schijnt dit jaar van tactiek veranderd te zijn. Dus niet, niet meer zo op scheidsrechters voeteren. En uh, vooral zijn eigen ploeg aanpakken. En dat doet hij uh, zeker na de wedstrijden voor de wedstrijden in, in de kleedkamer. En dat doet hij bijvoorbeeld door Sergio Ramos uit het team te laten in de Champions League vorige week als straf. Omdat uh, Ramos wat in de pers gezegd had over zijn trainer: van dat ze allemaal schuldig waren. Niet alleen de voetballers. Uh, vandaag speelde Ramos trouwens wel. Uh, stond gewoon in de opstelling. Ramos zei dat, uh, dat dit soort zaken... dat hij die uh, in, in binnen de familie oplost. Ja. En of het een straf was... dat zou Mourinho moeten zeggen. Maar Mourinho blijkt veel meer met zijn eigen ploeg bezig... dan met de anderen. En... en uh... Net wat jij zegt, gelaten Het lijkt een beetje op van dit moet zijn laatste seizoen bij Real Madrid worden. En op deze manier probeert hij dan vooral de Champions League te, te winnen. Uh, uh, uh, maar niet meer zo voortdurend de aandacht trekken. Anderen zeggen dat nu Guardiola niet de trainer van Barcelona meer is. Heeft hij niet meer echt iemand om zich op te richten om, om elke week de strijd aan te gaan. Oké, okay, dankjewel. Wordt vervolgd. Dankjewel Edwin. Uh, Ajax uh, is woensdag uh, de, de tegenstander van Real Madrid in de thuiswedstrijd. Maar die ploeg uit Amsterdam kan tot de winterstop niet beschikken over middenvelden. Toulani Serrero. de Zuid-Afrikaan, viel gisteren tegen, Edo, uh, tegen Ado, moet ik zeggen, geblesseerd uit. Uit een MRI-scan is gebleken dat hij een scheur in zijn lies heeft. Ajax moet het de komende maanden ook al doen zonder kolbijn ziektes, zonder de spits uit IJsland hij was door, uh, door trainer Dick advocaten verbannen naar het tweede. Maar daar komt voor Stanislav Manolev voorlopig uh, nog wat meer bij. Want vanavond kreeg hij in de uitwedstrijd van jong PSV uh, tegen Bosch. de rode kaart wegens natrappen. En dat belooft dus een schorsing. Hij zit gewoon liever thuis dan dat hij bij het tweede speelt. Wij zitten straks lekker in de auto, dan wel thuis en luisteren naar het oog op morgen. En wat is er dan prettig om te luisteren naar het uh, mooie stemgeluid van Evi Jinek. Morgen natuurlijk weer langs de lijn om tien uur. Goedenavond en tot een andere keer. Dag.